Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Nog niet eerder sliepen er zoveel mensen buiten in Ter Apel. Volgens de ANP gaat het om 400 vluchtelingen... voor wie binnen in het aanmeldcentrum geen plek was. Er zijn al weken te weinig bedden... en dat er een triest record werd gehaald komt doordat het niet doorstroomt. Ook in andere AZC's is geen plek... en voor vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen... zijn er ook bijna geen huizen te vinden. Het Centraal Planbureau moet nog eens gaan uitrekenen... hoeveel mensen hun vaste lasten niet meer kunnen betalen... Vooral de gasprijs schiet omhoog en het is voor veel mensen de vraag hoe ze hun huis deze winter warm krijgen. Het CPB had in juni al berekeningen gemaakt, maar doordat sommige prijzen sneller stegen, kloppen die niet meer. Ben je in Westendorp in de Achterhoek? Pas op, er loopt een losgebroken stier rond. Benaderen het dier niet zelf en bel 112 als je hem ziet. Het beest is de slimste van drie. Twee andere stieren wisten ook te ontsnappen, maar die staan er inmiddels weer lekker te herkauwen in de stal. En dit bulletin krijgt nog een staartje, want hondenbezitters zijn het zat dat het zo'n chaos is in hun park. Voor alle droeftoeters die, die het niet begrijpen, er staat hier al hondenspeelplaats. Bij mooi weer ligt het hele grasveld in het Amsterdamse park vol met mensen. En dat is op zich nog niet heel erg. Het maakt me niet uit dat ze er leggen of ja eigenlijk wel troep maken. Dat vind ik ook wel een punt, want zo ben ik ook niet opgevoed. Neem je troep mee? En dan is er nog een boosmaker. Waarom ik boos ben? Omdat het klaar moet zijn. Gewoon met die kutfietsers hier in Amsterdam. Want fietsen in het park is verboden. Maar het bordje? Volgens mij staat het niet echt heel duidelijk aangegeven. Ik had het niet gezien, nee. Ja, en dan heeft de gemeente ook nog een fout gemaakt met een bord waarop staat dat honden het hele jaar niet los mogen lopen op het grote veld. Uh, er staat hier op het paaltje een verbod voor honden. Dat klopt niet, want in de herfst en de winter mogen de honden hier wel komen. Ja, dat laatste gaat de gemeente fixen. De hondenbaasjes zijn een handtekeningenactie gestart om ook de rest van de problemen aan te kaarten. Het weer vanmiddag wordt het uh, met een zonnetje erbij 23 graden op de wadden tot 27 graden in de rest van het land. En morgen nog een gaatje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Op de A9 Alkmaar Amstelveen tussen Knoop het Vels en Knoop het 2 kilometer file.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 Ne kasiyo, mo nesiman, li nesin, mo ay di lamig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 Oh wow.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 Carnavale was opgezet als een gevarieerd festival... voor jong en oud met magische acts, theater en s'avonds live muziek. De eerste editie was bedoeld als kleinschalige try-out... waarvan alleen lokaal reclame is gemaakt. Nou, dat hebben we allemaal kunnen lezen van de week in de Zandhootskrant. Twee grote advertenties. Um, en dat volgens eigenlijk de regels die de gemeente... Even kijken hoor, <lacht>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 En de organisatie is aangeboden om bij een eventuele volgende editie te helpen met de procedures. Nou, dat is dan wel aardig. Ja, zeker. Ja, zeker. En de veiligheid is ook belangrijk. Uh, nou, zeker. Nou. Vooral omdat het Zuidstrand is. Hè. Daar ja. heb je niet even een, een dat paar Dat kon je niet heel makkelijk. Nee, nee. nee, er komen geen ambulances. Dan moeten alles via de renningsbrigade moeten doen. Nou, daar gaan we straks ook nog even praten in de tweede uur. Uh, dan nog even een berichtje over de afvalzameling tijdens de Dusk Grand Prix...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 Meer informatie, natuurlijk, bij spaarneelanden.nl.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 En ook de muziek is weer lekker op deze zaterdagmiddag bij CFM. Je de, de single Superheroes van uh, inderdaad de script. CFM Race Radio, Pit Report. Pit Report. Ja, ik heb uh, deze jingle er maar even bij gehaald, uh, Benno. Wat, uh,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 En in de Cadillac. Ja, het lijkt me wel eervol om met deze namen te mogen rijden, denk ja, ik. Ja, het is geweldig. Ik won de 24 uur van Daytona met Fernando Alonso samen. Mm -hmm. En ja, dat is gewoon een legend. Weet je, daar keek ik naar op televisie op de Formule 1. En dan in één keer zit je samen data te vergelijken. Ja. Ben jij ook eigenlijk iemand van de lange adem? Want ja, het, de carrière begon natuurlijk met, een, met de Formule Renault.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 Goed, uh, nu vandaag bij de onthulling, tenminste als we dit uitzenden, uh, gaat het om de onthulling van, uh, van uh, jouw naam op het monument. Dat is dan wel voor uh, een uh, behoorlijk lange tijd. Ja, het is voor de eeuwigheid als het goed is. <lacht> dus uh, dat is super tof. Ik ben uh, trots om, uh, om hier te mogen staan en om, om ja, onthuld te worden. En, uh, uh, ja, ik, vind het wel, uh, ik vind het wel een hele eer.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 op allerlei soorten manieren, die, uh, die kan ik vandaag uh, ja, uitnodigen. En dat vind ik, uh, vind ik een monument. Ja, dat was uh, Renger van der Sonder. Hij staat dus uh, op het uh, monument en uh, Jaap Koper, die sprak met hem. De ja, en van Renger van der Zonde gaan we naar het weerbericht, uh, Benno. Want uh, ja, krijgen we nog een beetje echt zomer? Nou, ja, is, uh, alleen... Uh,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 dat overleef je allemaal wel. In ieder geval de komende week laat ik daarmee afsluiten. Van maandag tot en met de vrijdag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 ...en voor alles wat. Nou, dankjewel ja. Benno. En het weer is ook na te lezen op onze eigen ZFM-app. ZFM nou ja, inderdaad ook weer een klein beetje regen. uit. Nou, dat is natuurlijk wel goed voor uh, al die uh, droogte die we nu hebben... ...en uh, de rivieren en natuurlijk ook... Uh, de plantjes en dergelijke, want het uh, gras staat er ook een beetje geel bij uh, bij mij uh, binnen. Hoe is het jou, met jouw gras? Uh, nou, dat valt wel mee. Bij mij in Heemstede ja wij, uh, ja het groener. Ja, ja, dat snap ik. <laughs> uh, Daar wordt gewoon uh, vlieg gespoten natuurlijk. Uh, nou, hè? Nee, uh, plansoenen niet hoor. Plansoen er niet. Nee, uh, nee, nee, nee. Want okay. dan gaan de vaste lasten omhoog en dat, uh, en dat mag niet. Nou, we gaan straks uh, ook naar Heemstede trouwens. Maar daarover straks meer. de muziek uit de jaren 80 dat was 9.9 en All of Me for All of You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 voor zandvoort gratis te maken. Het initiatief heeft als doel sporten bij clubs en verenigingen... voor iedereen in Zandvoort mogelijk te maken. Dankzij de negen Zandvoortse het, nou ja, dat ga je ze niet allemaal opnoemen, dat gaat een beetje te ver. Maar het is bedoeld, even kijken, voor kinderen en jongeren tot 18 jaar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 Spaans, dus van alles, wat er moet wat voor je tussen zitten. Jazeker, en vanmorgen waren, was Danny Pieters van Sportsurfers... Uh, ook nog op de radio uh, bij Goedemorgen Sanford... Uh, over inderdaad uh, die sportpas. En het is natuurlijk een, uh, een uh, pilot...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 My name In the helps to cook the steak, and the got helps to wash the plates, and the got puts the kids to bed, and the got reads the book to them. Why can't you be like in the got loves drop me the soap? Put her on a pedestal, and the wish is her command. But Endicott don't make no demands. And Endicott's always back in time. Endicott's not the cheating kind. Endicott's full of compliments. Endicott's such a gentleman. Why can't you be like Endicott? Cause I'm free, free of any made to order liabilities. Thank God I'm free.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 I'm drinking out at sea. Thank God I'm free. Drifting all around just like a tongue weed.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 In the god means formality, in the god's no middle me, in the god stands for quality, in the god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 Gewoon op de website van Stichting de Noordzee, dus dat is www.noordzee.nl. En dan zie je direct op de homepage een link naar de petitie. En al duizenden mensen hebben we ondertekend. Dus we zien ook echt dat er, dat ook onder strandbezoekers, dat er een grote ergernis is aan peukenafval. Dus we voelen ons ontzettend gesterkt door alle strandbezoekers en alle Noordzeeliefhebbers. Ja, wie willen er nou tenslotte in een asbak zitten? Dat, uh, ja. dat, Precies. Ja.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 Want die zijn weer nodig om de klimaatdoelstellingen te halen. Ja, ja ik had het over. Ik kon niet zo goed opkomen. Maar het waren de bruinvissen waar een onderzoek naar nou wordt gedaan. Um, en daarin spelen jullie dus ook een rol. Ja, zeker. Zijn de Noordzee is ook inderdaad bezig met de bescherming van, van bruinvissen. Uh, inderdaad met, met windpark. Maar we zien bijvoorbeeld dat, um, dat bepaald afval uh, visnet bijvoorbeeld, uh, vistossen. Dat het ontzettend gevaarlijk is voor bruinvissen of voor zeehonden. Want die kunnen daarin verstrikt raken. Ja. Dus inderdaad, het is deels, uh, um, toen to wij onderzoek naar de invloed van windparken. Maar bijvoorbeeld afval proberen we ook te bestrijden om die Noordzee dieren uh, te beschermen. Ja, helemaal duidelijk. Nou, jullie hebben het er maar druk mee, denk ik dan. Ja, het, is, uh, het wordt alleen maar druk op de Noord.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 En dan een lekker muziekje. Ja, zeker. Nou, die die paard komt eraan. Er uh, oh, ja. Wrap ja, dus your arms uh, around me. hij begint heel zacht. Uh, die oh, plaats, uh, die, jij dacht van, uh, die is nog niet gestart. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Nee hoor, komt die aan. Uh, okay, ja, maar nou, in op. ieder geval, uh, alles over Stichting de Noordzee is te vinden op de website van de Stichting de Noordzee. Wrap your arms around me.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 Wij gaan op naar het nieuws en weer van uh, drie uur en daarna zijn we er nog twee uur lang. Zandvoort op deze zaterdagmiddag een uh, bescheiden zonnetje. Maar uh, lekker weer op dit moment buiten. En wij zitten in de studio aan genieten van deze plaats. Tot aan het nieuws.